Israël heeft de afgelopen 24 uur meer dan 200 doelen in de Gazastrook gebombardeerd. Volgens Israëlische media zijn daarbij zeker 11 mensen gedood. Ook Hamas vuurde weer raketten af op steden en kibutsen in het zuiden van Israël. Daar zijn geen berichten over doden of gewonden. Vannacht kwam het Israëlische Veiligheidskabinet bijeen. Er is nog steeds verschil van mening over de vraag of Israëlische grondtroepen Gaza moeten binnengaan. 17.000 mensen uit het noorden van Gaza zijn hun huis ontvlucht. Bij het Italiaanse eiland Giglio begint vanochtend de laatste fase van de berging van het cruiseschip Costa Concordia. De bergers persen lucht in drijvers aan de zijkanten waardoor het schip omhoog moet komen. Daarna wordt het in zee getrokken waar twee extra drijfbakken aan het schip worden vastgemaakt. In de loop van de week trekken vier sleeboten het schip naar Genua en daar wordt het gesloopt. Bij de ramp met de Costa Concordia begin 2012 kwamen 32 mensen om het leven. Het weer vooral in het zuiden en zuidwesten zon, in het noorden, oosten en zuidoosten bewolkt en kans op een bui. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen meer zon, minder buien en dan wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In de randstad staan nog files op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Sloten 3 kilometer. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid 2. Ook 2 kilometer op de A15 Nijmegen richting Gorkem bij de afrit Arkel. Op de A20, 2 kilometer richting Gouda voor het Kleinpolderplein. En ook aan de andere kant, 2 kilometer richting Hoek van Holland voor datzelfde Kleinpolderplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. In het Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Late in the evening. Lars on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here. We wish they would disappear. So maybe we can get down.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 Think later with another nice kiss in my mouth I, I need you, to Come on, stretch the tone If you feel the falling Won't you let 7 na 4 uur, welkom terug bij Sofort op zaterdag... bij CfM Sofort, bij je tot aan 5 uur vanmiddag... en je hoorde de single van Ed Sheeran, dat was Sing... jawel, het derde en laatste uur, een beetje... Een beetje bewolkte zaterdagmiddag, Albert-Jan. En uh, ja, ik zei het al, hè? we spraken hem om uh, half drie uh, tijdens het uh, weerbericht. Hij had verwacht dat het vanmiddag zonnig zou zijn in Salvoort. Nou, zo nu en dan zien we gelukkig wel het zonnetje. De temperatuur is ook best wel aardig, dus op het strand is prima toeven... met uh, al die feesten die daar uh, vanmiddag uh, plaatsvinden. Maar het zonnetje laat het even afweten... net doordat er een wolkenstrook precies over Salvoort heen ligt. Ja, maar het zonnetje zit daar wel weer achter, hoor. Die ja, zit weer terug. En zeker tijden, hij is er wel. Tijdens het minifestival, waar we het eerder in het programma over hadden... wat uh, om één uur is begonnen bij de Safari Club. We hebben nog steeds twee keer twee vrijkaarten uh, te vergeven. Dus dit is de laatste kans. Bel even naar de studio voor uh, uh, twee vrijkaarten. Dan kan je daar naartoe. En het evenement gaat door tot vanavond 12 uur. Dan hou je van uh, swingen en uh, discjockeys. Je bent van harte welkom in de Safari Club... tijdens het strandverblijf. Een minifestival op het strand van Zandvoort. Heb je daar zin? en om heen te gaan, bel even naar de studio... en uh, je maakt kans op één keer twee vrijkaarten. 57 is het telefoonnummer daarvoor. Goed, dan gaan wij weer door met de uh, ja, derde uur alweer. Uiteraard, uh, luisteraars, uh, vaste luisteraars, u bent er van ons gewend. Rond de klok van half vijf hebben we tijd voor het dier van de week. En die luistert naar de naam Dikkie. En rond de klok van kwart voor vijf liefhebbers van het gedicht van de week... staat deze week volledig in het teken van de vakantie. Want die is namelijk begonnen. Rond de klok van kwart over vij, vier, vier kijken we nog even naar, vooruit naar de troostfinale. Ja, de troostfinale, het gaat om miljoenen. Uh, nederland brazilië die vanavond om tien uur verspeeld gaat worden. En als je de krantenkoppen moet lezen, heeft Nederlands Elftal daar geen zin in. Maar als je leest hoeveel, daar, hoeveel geld daar nog mee gemoeid is... zou ik toch maar even mijn best doen als ik die jongens was. Goed, uh, en we kijken natuurlijk ook nog even naar de Tour de France... momenteel uh, rijdt Nicky Terftra mee... in een kopgroep van een man of vijf, als ik het goed geteld heb. En die hebben ruim elf minuten voorsprong op de gele trui dragen... met andere woorden ook op het peloton. Dus wie weet, een Nederlandse... maar ja, het venijn zit hem in de staart, ze moeten nog twee kolletjes op... en in een stromende regen, zo te zien. Nog 48 kilometer te gaan daar vandaag in deze etappe van de Tour de France. En laten we hopen dat Tepstra tot het einde voluit en dat hij nog een kans maakt op de overwinning van deze etappe natuurlijk. 10 minuten over 4 uur geworden. Goedemiddag, welkom bij Soft op zaterdag met nu Denise Williams. bij Zoffert op Zaterdag, bij Sierfheb Zoffert. Jodin Denise Williams en let's hear it for the boys. Nou, we hebben het al een paar keer gezegd, hè, albert -Jan. De vakanties zijn nou daadwerkelijk begonnen in het uh, hele land. En dat betekent dat er ook heel veel mensen naar de camping toe gaan. Oh, Jawel, we wel, wat een feestje daar. Voor? Lekker you in het tentje. You know, we hopen dat het droog blijft. allemaal. Zandacht zandacht? Ja, dat is nou, deze plaats is wel leuk om te draaien. De half van jullie zomerheen. heen en op de camping... Gezellig nog I'm Weesmiddag. I'd rather be Wij zieven hem zo voor als eerste de single van Owe Heker op de camping... en hij hield maar niet op, hè? en hij hield maar niet op, en ging maar door. Ongelooflijk, erachter aan Clean Bandit, joh, de en Een je nog steeds van dit moment, alhoewel ze hebben inmiddels een uh, nieuwe single uit. Ja, we kijken nog even naar de Tour de France, wat een leren weer. Is. Het is echt, echt weer, zeg. Ja. Ja. Dat wij van de week, toch? Dat hebben zij nu. Ach, jongen, maar uh, momenteel nog uh, even, noem ik even de bril erbij op, even spieken... Met nog 39 kilometer te gaan... heeft de kopgroep een voorsprong van ruim 10 minuten. En in die kopgroep, zoals gezegd, Nicky Terftra. Dus wie weet, weer een Nederlandse kanshebber op de etappenwinst. Maar de voorsprong loopt terug. Loopt terug, maar nog steeds boven de 10 minuten. Goed, en vanavond is het dan zover, luisteraars. Zoals u weet, de wedstrijd om de derde en vierde plaats... tussen Nederland en Brazilië werd door Arjen Robben al een duel om des Keizersbaard genoemd. Maar er staat wel degelijk flink wat, juist, geld op het spel. Buiten natuurlijk de sportieve eer... is er ook een flink geldbedrag gemoeid met de zogenaamde troostfinale. De FIFA zette een bonus op de ontmoeting eh, in Brazilië. Plek 3 levert 2 miljoen euro meer op dan plaats 4. U, u, u hoort het goed. Meer dan 2 miljoen euro meer dan plaats 4. Nederland verloor, zoals u al, wij allemaal weten, woensdag na strafschoppen van Argentinië. En Brazilië werd die dag eerder met 7-1 afgedroogd door de Duitsers. Argentinië en Duitsland treffen elkaar morgen om 9 uur in de finale. En Nederland-Brazilië staat voor vanavond om 10 uur op de planning. En er was een, na de uitschakeling van Nederland een belangrijke rol weggelegd voor uh, Patrick Kluivert... bij het oplappen van de aangeslagen spelers. Kluif, uh, de Amsterdammer werd in 1998 door op het WK in Frankrijk... ook naar strafschoppen in de halve finale uitgeschakeld door Brazilië... en verloor vervolgens de troostfinale van Kroatië. Patrick heeft ons er veel over verteld. Hij heeft een heel vervelend gevoel aan overgehouden, al dus Kuit. Dirk Kuit. Uh, Patrick heeft die functie tussen de spelers in, vulde Louis van Gaal uh, aan. Het doel is nu om derde te worden. Uitschakeling voor de finale doet nog steeds erg veel pijn... en die gaat niet zomaar weg. Maar het hoort ook bij de sport. In het voetbal is er altijd een volgende wedstrijd... en we willen gewoon winnen, zodat we voor onszelf weten... dat we er alles aan gedaan hebben om zo goed mogelijk te presteren. Maar dat mag ook wel voor die miljoenen extra... die ze op de derde plaats zouden dan krijgen. Dan hebben we uiteindelijk nog uh, niet ons doel gehaald, maar wel alles gegeven. En stappen we niet als een loser het vliegtuig in. Ware woorden. Dus ik ben benieuwd wat het vanavond gaat worden. Ja, plaats nummer 3 dus. 2 miljoen mm. meer dan plaats nummer 4. Kun je nagaan om wat voor uh, bedragen het gaat, Albert-Jan? No. Ongelooflijk. Ik zou daar maar even voor gaan voetballen, hoor. Zo meteen het dier van de week bij CFM, die krijg je over een tweetal platen. En een van de twee die we voor je uitgekozen hebben op deze zaterdagmiddag bij CFM... is deze van John Farnham en Jordan Voice... was de single van John Van Fanham, je hoorde You're the Voice bij CFM. En CFM heeft vanaf gisteren ook een eigen app. Hè? Download hem nu in de Play Store van je mobiele telefoon. En geniet mee van uh, alles wat CFM te brengen heeft. De CFM-app vanaf nu beschikbaar. Zometeen om 6 uur gaat hij optreden tijdens het North Sea Jazz Festival. We hebben het over Ellen Clark. Hier is hij met Sweet Taste. Girl, every minute, 60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 De optredens weer hè. vanavond op het uh, North Sea Jazz Festival. Eerst Alan Clark en dan uh, nog uh, Josh Stone, uh, El Row. En natuurlijk ook nog Stevie Vivander. Wat wil je nou nog weer? Dat zijn de partijnamen, Albert Young. Wat een line-up, hè? Zo, hé, hey. <laughs> geweldig. Het is uh, één minuut overal vijf. Tijd voor het Dier van de Week bij het CFM. Dier van de Week, ja, dan hebben we het over Dicky. Want zo heet hij. Dicky is een leuke en lieve kater die een beetje de kat uit de boom wil kijken, wat mensen betreft.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 Heeft u toevallig zo'n huis en zo'n rustige omgeving met een tuin... dat hij lekker naar buiten kan? Kom dan eens langs om met hem kennis te maken met deze Dikkie. En Dickie verblijft momenteel in het Dierenhuis Kennemant... Keesomstraat 5 te Zandvoort. telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op de website www.dierenthuiskennemaland.nl. Een echte levensgenieter, hè? Ja. Zo. Lekker in het zonnetje, op je buik liggen, op je rug. doen. Oh, oh. Heerlijk, wat willen we nou nog weer? Nou, goede muziek op de radio. We dachten voor deze van Starship. Hier is Wie Belty City. Say you don't know me. I'll recognize my face. Say you don't care. It goes that kind of place. Knee deep in the hoop, love. Sinking in your fight. de jaren 80 hoorde je de single van Starship en We Rebuild This City. albert Jan, ik wil het even met jou hebben over de programmering van CFM. Want het luisteren naar CFM is meer dan de moeite waard. Nou, ik voel mij zeer vereerd. Ik zou ja. zeggen, uh, jij bent de uh, Mr. Programmeleider. Dus ja. welke programma's uh, ja, wil je er even uitlichten? Nou, uh, laten we zeggen, uh, beginnen met op de maandagavond. Hebben we altijd uh, tussen 8 en 10 hebben we dan, uh, CFM Cinema. Onze collega Auco. Auke die, uh, is helemaal in de filmmuziek. En dat is een heerlijk programma. Twee uur lang de beste filmmuziek die er ooit uitgebracht was. En er is ontzettend veel mooie filmmuziek. Dus als op maandagavond tussen 8 en 10 het heerlijke programma ZFM Cinema. Gepresenteerd door onze collega Auke. Verder uh, op de donderdagavond hebben we Late Night Live. Dat vind ik ook zo'n geweldig gesproken. Late night live. Tussen 10 en 12 presenteert onze collega Charles Duif het Easy Listening programma uh, op de donderdagavond. Heerlijke, lekkere ballads, dus, dus heerlijke muziek, terwijl je dan uh, lekker in je bed ligt weg te dromen. Mm. Kan je genieten van twee uur lang live vanuit de studio. Uh, tussen 10 en 12 ZFM Late Night. Tussen en app en vloed. Tussen app en vloed. Gepresenteerd door onze collega Charles Duif. Nou, het weekend hoef ik niet over te hebben. Goedemorgen, Zandvoort. Een van de best beluisterde programma's van CFM. Uh, en op de zondagmorgen, daar word ik zelf altijd heel erg vrolijk van. Tussen 10 en 12 ZFM Jazz. Maar dat natuurlijk zonder niet and de andere live programma's tekort te doen. Maar dit is zomaar een greep uit de ruime collectie uh, live programma's. die ZFM voor u. Uh, in petto heeft. We zijn het hele week live, uh, ook door de week gewoon hè? CFM lunch tussen 12 en 2, iedere dag, elke maandag, elke dinsdag, elke woensdag, elke donderdag, elke vrijdag tussen 10 en 12. Gepresenteerd uh, en samengesteld door Ruud Jansen en zijn charmante assistente, Angela. Angela. En op de dinsdag is het Charles Duif met. Uh, even zonder Dolly. Even zonder Dolly, maar Dolly is Normaal gesproken wel. Normaal gesproken wel, maar Dolly is even op vakantie. Dat moet namelijk ook kunnen, want we blijven toch allemaal vrijwilligers. Dus genoeg reden om uh, uh, uw zender continu af te stemmen op deze lokale zender. En op de donderdag zijn we de hele dag live, hè? De hele de dag zo'n dag... beetje. Vanaf 12 uur s middags. Dus zet je radio op CFM 106.d in de vrijheid. 104.5 kabel www.ztg-live.nl of op je tv kanaal 40 digitaal.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 w -O.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 de Harry Chapin bij CFM met W.O.L.D., de Morning D.T. Ja, zeker. En ook die zijn er bij CFM. Denk bijvoorbeeld maar aan de zaterdagmorgen. Hè, tussen 8 en 10 uur hebben we ook de Morning D.T.s. Zo vlak voor Goedemorgen zo voort. Het is tijd voor het gedicht van de week. Ik zweef over de aarde, zo dartel gezwind. Ik voel me zo licht nu en blij als een kind. Hoera, het is vakantie. De schoolpoort gaat dicht. Twee maanden pretpark liggen stralend in het zicht. Gedaan nu met blokken, geen toets meer of test. Volop nu genieten. Geen pret wordt verpest. Op weg naar de bergen, de bossen, het Zandvoortse zee. De stralende zon gaat natuurlijk ook mee. Vakantie is fijn, dat kun je niet ontkennen. Vakantie moet er altijd zijn, dat moet ik wel bekennen. Met je voeten in het Zandvoortse zand, een lekker ijsje in de hand. Niets leuker bestaat zo midden op het strand. Je zag er naar uit al heel lang, en nu is het zover, de vakantie in volle gang. Alle stress even weg. Wat fijn, de vakantie zou er altijd moeten zijn. En je hem bij CFM het vakantiegedicht. Ja, zoals we al een paar keer gezegd hebben... de vakanties zijn nu echt begonnen. En genieten natuurlijk lekker van. En laten we hopen dat het ook uh, mooi weer gaat worden hier in Zonvoorts. Ja. Volgens Lex van de Ho in ieder geval... Uh, Tweede helft van volgende week, dan gaat het zonnetje weer flink schijnen... en dan wordt het cabrio weer, dus wat willen we daar nog meer? Gaan we met z'n allen heerlijk van genieten... en heerlijke muziek ook bij CFM. It is Pretty Polity. Tot slot van dit programma nog even naar de Tour de France. Want hoe is het uh, op dit moment met die grote voorsprong die onder meer Nicky Terfstra had? Nou, uh, Nicky Terfstra zat in een groepje van uh, vijf of zes renners met ruim tien minuten voorsprong. Dat was de laatste keer. Maar uh, de kool die ze nu hebben gereden is toch uh, de, de, de kopgroep uit gespat, kan ik wel zeggen. En uh, heeft uh, Nicky Terfstra moeten lossen uit die kopgroep. En het peloton eh, met de gele truiddrager eh, komen met rassenschreden dichterbij. En we hebben slechts nog een, een achterstand van iets meer dan vier minuten op de koploper. Met nog twintig kilometer te gaan. Dus wellicht dat we weer een, een massasprint kunnen verwachten tijdens deze achtste etappe. Dat wat betreft de Tour de France en dat ook wat betreft de uh, op zaterdag zit er alweer op. Ja, prettige dag morgen, je vrije dag hè. Ja, jij ook. <laughs> en geniet van de met de uh, op zondag. Drie uur lang Franstalige muziek. Ik heb een zin Helemaal leuk, hartstikke leuk idee. Dus luisteren dus morgen tussen twee en vijf uur Zandvoort op zondag... met onze collega Ando Zandbergen en alleen Franse muziek. Ja, heerlijk, heerlijk. En wij zijn er volgende week weer, dan weer op zaterdag, toch? Ja, zeker weten. Jij gaat vrijdag nog battlen, geloof ik, hè? Ja, tussen twee en drie, luisteraars, uh, voor diegene onder u die een, uh, daar van dat programma houden... de uh, Battle of the Giants, uh, dat is de Ruud Jansen versus ondergetekende. En uh, dan gaan we even een uurtje, uh, ja, top uit de muziek voor u draaien. En uh, kijken wie er dan als winnaar uit tevoorschijn komt. Nou, dus dat allemaal aanstaande vrijdag tussen 2 en 3. The Battle of the Giants down memory lane. Heel fijn weekend en graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Dag. Doei Give a doei.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 With a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance.